12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag, huizenprijzen in april opnieuw gedaald. Hoge boete voor topman C1000, die voorkennis verspreiden. En westerse merken kopen nog altijd foute kleding in India. Het is zonnig vandaag, maar er zijn ook wat stapelwolken. En in het zuidoosten is er kans op een bui. Het wordt 17 graden op de Wadden en 20 in het oosten en zuiden. Morgen zonnig en warm, temperaturen van ruim 20 graden. Zondag dan weer enkele buien en wat minder warm. De prijs voor een gemiddelde koopwoning is in april met ruim 2% gedaald... vergeleken met een jaar geleden. Die daling is twee keer zo groot als in maart. Volgens cijfers van het CBS en het Kadaster... gold die daling voor alle soorten koopwoningen. En met 4,6% daalden vrijstaande huizen het sterkst in prijs. Wat provincies betreft was de prijsdaling het grootst in Flevoland. En Zeeland is de enige provincie waar de huizenprijzen niet zijn gedaald. In Spanje dreigt een confrontatie tussen betogende jongeren en de politie. In veel plaatsen demonstreren jongeren tegen de hoge werkloosheid in het land. Die ligt gemiddeld op 21 procent. En onder jongeren is die zelfs opgelopen tot 40 procent. Verspreid over het land hebben duizenden jongeren pleinen bezet. Er zijn zondag lokale verkiezingen in Spanje... en volgens de wet mogen er op de dag daarvoor... geen politieke manifestaties worden gehouden. De Spaanse kiescommissie heeft de protesten daarom verboden. Een woordvoerder van de jongeren heeft al gezegd... dat ze zich niks van een verbod zullen aantrekken. Dan heeft topman Heitman van supermarketen C1000... een boete van 200.000 euro gekregen... voor het verspreiden van voorkennis... Volgens de autoriteit Financiële Markten heeft Heidman op een bijeenkomst met C.000 ondernemers uitspraken gedaan over de overnamestrijd van het concern rond Super de Boer. Concurrent Jumbo had op dat moment net een bot op Super de Boer gedaan. En Heitman vertelde de winkeliers dat C1000 mee zou bewegen in die strijd. En een van de aanwezigen belde meteen naar zijn bank en plaatste een kooporder voor aandelen Super de Boer. Uiteindelijk ging de overname door Jumbo door en bracht -1080 winkels, nam C1080 winkels van Super de Boer over. De winkelier die die aandelen had gekocht, die heeft ruim een ton boete gekregen. ABN AMRO heeft in de eerste drie maanden van het jaar... een netto winst behaald van 539 miljoen euro. Vorig jaar leed ABN nog verlies van meer dan anderhalf miljard. Onder meer door de kosten voor het ineenschuiven van ABN en Fortis. En door dik verlies op gedwongen verkoop van bankonderdelen. Economieredacteur André Mijnema in gesprek met de topman van ABN AMRO. Meneer Zalm, 539 miljoen euro winst. Gewoon heerlijk lekker zwarte cijfers. Ja, dat is inderdaad een prachtig eerste kwartaal. Uh, het dubbele van vorig jaar. Dus uh, dat is een opsteker. Waaraan te danken? Ja, eigenlijk uh, op alle fronten ging het goed. Uh, de inkomsten hoger, kosten goed onder controle en ook minder afschrijving op uh, kredieten. En uh, ja, dan gaat het hard. U heeft ook behoorlijk wat uh, kosten weten te reduceren. Dat wil zeggen de kosten uh, ratio Datgene wat je binnenhaalt en datgene wat je kwijt bent aan kosten. Die verhouding is een ongelooflijk stuk verbeterd. Hoe komt dat nu opeens zo snel? Uh, nou, er zitten ook wat eenmalige posten in. Hè. We hebben ook wat eenmalige voordeeltjes in het eerste kwartaal. Dus mijn verwachting is dat dit eerste kwartaal ook het beste kwartaal van het hele jaar zal zijn. We mogen niet maal vier doen, dus. Nee, niet maal vier doen. En uh, het belangrijkste is dat je de kosten ook goed onder controle houdt. En uh, daar zijn we nu toe in staat. Maar hoe komt het nou dat u blijkbaar lukt... wat al die voorgangers al jarenlang, moet ik zeggen... een tiental, vijftien jaren lang, maar niet wilden lukken. Namelijk om die kosten naar beneden te brengen. Nou ja, We hebben het gewoon goed ingebouwd in het hele systeem. Uh, ook bij de variabele beloning speelt het kostenplafond een rol. Iedereen moet beneden zijn plafond blijven. En uh, nou dat werkt uh, goed. Men let daardoor erg goed op. We zitten er ook bovenop vanuit de Raad van Bestuur. En als je er uh, echt veel aandacht aan geeft, dan uh, lukt het. Is het zo simpel? Ja. Zo simpel is het. Ja, het is al niet zo ingewikkeld. Efficiënte werken betekent soms ook, vaak toch ook, met minder mensen toe kunnen. Dat gaat ook bij Amilambro nog verder door? Ja, we hebben natuurlijk vanwege de samenvoeging al uh, iets van 20% reductie van het aantal arbeidsplaatsen. Dat hebben we goedeels nu achter de rug. Er komt nog dit jaar en volgend jaar een staartje. Uh, dus we hebben ook alweer plannen ontwikkeld om de zaak nog wat verder aan te scherpen, dus meer banen schrappen. Dat betekent dat er in de loop van de komende 3-4 jaar nog uh, extra banen zullen verdwijnen. Meer dan duizend? Het zullen wel meer dan duizend zijn, ja. Gerrit Zalm, topman van ABN AMRO, in gesprek met André Menema. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Dan is er wat verwarring uh, wat betreft berichten uit China over de komst van een afvaardiging uit Noord-Korea. Vanochtend sprak correspondent Wouter Zwart al over de komst van de zoon van Kim Jong-il, Kim Jong-un, naar China. Wouter, het, gaat, het, het is toch verwarrend? Het gaat toch niet om de zoon, hè? Hoe zit het? Ja, inderdaad, verwarrend. Vanmorgen dus berichten op de Zuid-Koreaanse televisie en in de kranten. Uh, die media die zijn doorgaans heel goed ingevoerd... omdat ze nauwe banden hebben met de Zuid-Koreaanse geheime diensten... en met het leger daar. Vanmiddag uh, bleek dat ze ernaast zaten. Althans, als we nu uh, diezelfde media ook weer moeten geloven... want nu hebben ze het ineens over Kim Jong-il, de vader dus... en niet de zoon die China zou bezoeken. Uh, hoe dan ook, er gebeurt van alles daar aan de grens met China en, uh, en Noord-Korea. En de motieven van dat Kim-bezoek blijven wel gelijk namelijk het zou gaan om economische betrekkingen... en misschien zelfs ook het openen van een aantal uh, ja, bilaterale handelsprojecten... tussen China en uh, Noord-Korea. Goed, enige verwarring dus uh, over ja. die komst. Uh, hij is dus kennelijk wel met de trein gekomen. Daar hadden we het aan kunnen zien. Ja, precies. Dat is inderdaad al een beetje waar. Uh, het was natuurlijk altijd de Kim Jong-il, de vader. Die, die zo schuw was en zo argwanend was. die altijd met de trein reisde. een gepantserde trein. omdat hij bang was dat het vliegtuig. zeg maar zou. Uh, een doelwit zou zijn voor, uh, voor aanslagen. Koreaanse media en ook Chinese berichten. Uh, die. Beri uh, Koreaanse media en ook Chinese media. die berichten nooit over zijn uh, bezoeken. Dus dat is ook een van de redenen. waarom het vandaag inderdaad. een beetje mistig uh, uh, was. Uh, en het is dus meestal die Zuid-Koreaanse en de Japanse veiligheidsdiensten... en die media om te achterhalen welke Kim wat doet en waar dan precies. De media hadden het nu dus vanmorgen mis. En ja, laten we eerlijk zijn, daar zullen die Kims wel heel erg blij over zijn. Die zullen er wel in, in hun vuistje over lachen... want dat is nou precies wat ze willen verwarring stichten bij de buitenwereld. Ja, kamp van de vijand. Kim Jong-il dus in China. Wouter Zwart, dank voor de opheldering.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 Dit jaar gaan waarschijnlijk minder Nederlanders op vakantie in eigen land. Volgens TNS Nipo en het Nederlands Bureau voor Toerisme... zijn zo'n 2,8 miljoen mensen van plan om van de zomer in Nederland te blijven. En 2,8 miljoen, dat is een procent minder dan vorig jaar... zegt directeur van de Most van onderzoeksbureau NBTC Nipo. Komen de zomer is in ieder geval het buitenland duidelijk het meest populair. Bij de buitenlandse vakantie zie je dat Frankrijk al jaren het meest populair is. Op enige afstand gevolgd door Spanje en Duitsland. De verre bestemmingen die blijven wat achter. Er zijn zo'n 15 minder plannen voor. Naar de afgelopen twee jaar bleven relatief veel mensen in Nederland... vanwege de economische crisis. Populairste provincies onder de thuisblijvers zijn Gelderland, Limburg en Drenthe. Een groep wetenschappers van de Universiteit Wageningen gaat in Azerbeidzjan, Georgië en Armenië op zoek naar zaad van wilde spinazie-soorten in de Caucasus en in Centraal-Azië. Daar komen nog soorten voor die waardevol zijn voor de veredeling van spinazie. De wilde spinazie heeft namelijk heel veel voordelen, zegt hoofdonderzoeker Chris Kik. Wat mogelijk is, is van dat, je, dat er spinazie wordt ontwikkeld die uh, ja, een goede uh, resistentie heeft tegen allemaal ziekten en plagen. Dus voor, met name voor de teler heeft het gewoon een, uh, is het een verbetering van de, van de oogst, uh, oogstzekerheid. Wereldwijd zijn er maar 30 zaadmonsters bekend van de soorten die de wetenschappers hopen te vinden. En het resultaat wordt daarom opgeslagen in het Centrum voor Genetische Bronnen. En die expeditie duurt ongeveer vier weken.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 Dat zeggen ze in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. De Amerikaan liep een beschadigde ruggengraat op door een auto-ongeluk. En daardoor kwamen de signalen van zijn hersens niet meer aan in zijn onderlichaam. Hij is al vijf jaar verlamd. Die wetenschappers hebben 16 elektroden geïmplanteerd. die zijn beschadigde ruggengraat stimuleren. En daardoor kan die verlamde man ook met wat ondersteuning lopen op een loopband. en hij kan zijn tenen bewegen. De wetenschappers benadrukken dat een dwarslesie... niet kan worden genezen door die methode. en dat die methode nog maar bij één mens is toegepast. Oudwielrenner Tyler Hamilton heeft Lance Armstrong beschuldigd... van dopinggebruik. Ze reden vier jaar samen in de us ploeg. Hamilton zelf is al twee keer betrapt op doping. En hij deed zijn beschuldiging in een interview... met de Amerikaanse tv-zender CBS. Hamilton vertelt dat hij Armstrong heeft zien gebruiken... tijdens de tour van 1999 die Armstrong won. Ik zag het in zijn refrigerator. Ik you know, I saw him inject it more than one time. You saw Lance Armstrong inject EPO. Ja, yeah, like we all did. Like I did many, many times. Hamilton die zegt dat hij heeft gezien hoe Armstrong EPO bij zichzelf inspoot, zoals wij toen allemaal deden. En de grote vraag is natuurlijk hoe serieus moeten we die beschuldigingen nemen? Verslaggever Gio Lippens. Het begint toch allemaal een beetje op een herhaling van zetten te lijken. Want het is niet de eerste keer natuurlijk dat Lance Armstrong door een ex nood wordt beschuldigd van het gebruik van doping. Het is de zoveelste in een rij van prominente namen. Toch ook dubieuze namen. Floyd Landis, voormalig tourwinnaar, die uit zijn Tour de France zegen is gezet... omdat hij zelf doping heeft gebruikt. Die heeft natuurlijk regelmatig geroepen... dat Lance Armstrong regelmatig aan de verboden middelen heeft gezeten. Steven Swart, een ex-renner uit die ploeg van Lance Armstrong... een aantal maanden geleden dat verhaal in Sports Illustrated... waarin ook... Uitvoerig en gedetailleerd ook werd bericht over het gebruik van doping in die ploeg van Lance Armstrong. En nu is Tyler Hamilton, de Olympisch kampioen tijdrijden van 2004, de zoveelste in dat rijtje. Nou loop, roept Armstrong, 500 dopingcontroles heb ik gehad in mijn carrière en ik ben nog nooit betrapt op het gebruik van doping. Maar goed, die opmerking moet je toch met een korreltje zout nemen, want in het verleden is toch regelmatig twijfel gerezen... over de waarde van die dopingcontroles... en wat er daarna met de dopingstalen van Lance Armstrong is gebeurd. Er is regelmatig gevraagd om een hertest van oude dopingstalen. Dat is nooit gebeurd. Maar zou dat gaan gebeuren... Ja, dan krijg je misschien toch hele andere bewijzen op tafel. Laten we zeggen dat dit niet het sluitende bewijs is... in de zaak tegen Lance Armstrong, deze bekentenis van Tyler Hamilton. Maar het is wel het zoveelste bouwsteentje voor de mannen die hem proberen te vervolgen in Amerika. En het ziet er dus niet goed uit voor Lance Armstrong. Dan nog atletiek nieuws. De Nederlandse hordeloper Gregory Sedok heeft de dopingregels overtreden. Omdat hij een aantal keren in de fout ging bij het opgeven van zijn verblijfplaats... miste Sedok twee dopingcontroles en hij riskeert nou een schorsing. Maar hij mag wel wedstrijden blijven lopen. In elk geval tot de Tuchtcommissie uitspraak heeft gedaan. Het is 13 over 12, we gaan naar de ANWB... John Bakker, komt er maar in. Ja, 30 kilometer aan file, alles bij elkaar, verdeeld over 8 stuks. De langste, die staan op de A2, vanuit Eindhoven naar Maastricht. Tussen Meers en Maastricht, 3 kilometer. 4 kilometer op de A12, vanuit Den Haag naar Utrecht, tussen Gouda en Nieuwerbrug En na een ongeluk op de A27, vanuit Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum nog 11 kilometer, maar inmiddels zijn de rijstroken weer open. John Bakker, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De prijs voor een gemiddelde koopwoning is in april opnieuw gedaald met ruim 2 Topman Heidman van C1000 heeft een boete van 200.000 euro gekregen voor het verspreiden van voorkennis. En westerse merken kopen nog altijd foute kleding in India. Dit is het einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, hbo-docenten zoeken de media op omdat ze vinden dat het hbo te veel door het slijk wordt gehaald. Met name door de problemen bij hogeschool in Holland. We bellen zometeen even met de initiatiefnemers van deze actie. In het mediaforum, Lotte Stegeman, die is hoofdredacteur van een aantal kranten, eh, jongeren en kinderkranten. En publicist Dick Pels. En het gaat onder meer over de plotselingen... maar enorme aandacht in de media voor kindergebitten. Wachtlijsten voor kleuters en peuters... om hun rotte tanden te laten trekken. Ik keek in zijn uh, gebitten en dacht, er zitten allemaal vullingen. Maar dat waren gewoon allemaal rotte kiezen die daar uh, in het mondje zaten. Minder snoepen, minder limonade en goed poetsen is het advies. En wie wordt de nieuwskenner van deze week? De hoogste score is nog altijd 60. En de laatste die aan de bak moet in de nationale nieuwsquiz... is Jos Riele uit Heer Hugo Waarts. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De discussieprogramma's rondom 10 van de NCRV en in de schaduw van het nieuws van de KRO gaan samen verder. Dat was al bekend. Maar nu is ook de nieuwe naam bekend van het programma. René Sommer is de eindredacteur en is hier om die naam te onthullen. Nou, kom maar ja. op. Nou, het wordt uh, debat op twee. Debat op twee? Dat wordt de titel, ja. Um, waren er nog andere namen op het lijstje? Of was dit gelijk waar iedereen zei, dit is hem? Nee, we hadden een, echt een waslijst van uh, nou, misschien wel honderd titels uiteindelijk. Maar we dachten, nou ja, weet je, het moet ook een duidelijke titel zijn. Dus debat op twee kan we eigenlijk heel snel bovendrijven. Ja. Ja. Je komt heel vaak op uh, dan, uh, om iedereen een beetje tegemoet te komen... op iets van rondom de schaduw van het nieuws of iets. Maar dat is uh, te ver gezocht. Hè? Ja, dat <lacht> hebben we maar niet gedaan. Ik bedoel, dat lag wel voor de hand. Maar we dachten van, nou, weet je... Uh, Frisse start, een nieuwe titel. Ja. Uh, klinkt heel logisch, debat op twee. Uh, nou kwam het ene programma kwam uit Amsterdam, Felix Meritus. Uh, dat andere kwam uit het Werktheater, ook uit Amsterdam trouwens. Ja. Wat wordt de locatie? We gaan verhuizen, we gaan naar uh, Utrecht toe. en uh, We gaan naar het Geldmuseum, dat staat midden in Utrecht. en uh, nou, Daar werd vroeger uh, de munt geslagen. En dat is een nieuwe locatie die uh, ja, een beetje tussen klassiek en modern in zit... En, uh, een hele nieuwe uh, ja, plek waar uh, Centraal Nederland. En waar we dus uh, het programma live vandaan laten komen. Ja. Wat is eigenlijk de reden dat het programma op locatie moet zitten en niet vanuit de studio? Nou, weet je, we, we hebben het gevoel van we willen toch ergens anders zitten dan in, uh, zeg maar in Hilversum. Hè, dan kom je natuurlijk snel in de studio uit. En we willen toch ook met het programma uitstralen dat we ja, wel midden in de samenleving staan. Dus dan kom je natuurlijk snel op een grote plaats. En uh, ja, Utrecht is redelijk centraal uh, ja. in Nederland. Dus uh, uiteindelijk hebben we daarvoor gekozen. Ja. Um, besef je wat voor druk er op jullie schouders ligt? Want dit is eigenlijk een soort eerste samenwerking tussen die twee omroepen die achter de schermen voortdurend met elkaar praten over een eventueel samengaan. Ja, nee, natuurlijk. Ik bedoel, ik denk dat uh, de ogen op ons gericht zullen zijn wat dat betreft. Maar kijk, uh, het feit dat we nu al met een titel komen en nu al met een uh, nieuwe locatie... ja, dat zegt ook wel hoe vlot het allemaal gaat uh, tot dusver. Hè. We hebben het natuurlijk in februari bekendgemaakt. En we zitten nu al op het feit dat we al weten wat de locatie wordt en de titel wordt... En, uh dus ik, ja, ik heb daar volste vertrouwen in. En is het zo dat die twee redacties gewoon in elkaar geschoven worden? Wordt gewoon één grote redactie die elke week aan dat programma werkt? Ja, klopt. Ja. Het is een uh, mix van de redacteuren van zowel het uh, Nieuws... als van rondom uh, die gewoon bij elkaar komen te zitten. en uh, Dus elke week dat programma zullen maken. Het programma hebben allebei een afzonderlijke presentator. Uh, nu, uh, uh, Guilaine namens de NCV-duk, ja. Guilaine Plag. En hoe heet die man ook alweer, waar al die vrouwen het over hebben... Uh, Arie Bosjeboom, Ari ja, die zit natuurlijk. Uh, die, uh, die zit daar voor de KRO. Is het zo dat zij dat nu samen gaan doen? Uh, nou ja, het is de ene week Arie, en de andere week het ja, ja, Want geen duo-presentatie. Nee, geen duo-presentatie. Elke week een uh, de ander aan de beurt. En wanneer is die eerste uitzending? 10 september. 10 september. Uh, debat op 2, dus heet het uh, dan. Uh, op de zaterdagavond. Ja, precies. Dank voor uh, de onthulling hier, René Sommer. Uh, nog meer nieuws trouwens uit die koken, want er komen meer co-producties aan van KRO en NCV... Um, te weten een themaavond over alcohol en ook nog een dramaserie. Die heet Lijn 32. De New York Times meldt dat Zuid-Afrikaanse-Oostenrijkse fotograaf Hammerl is omgekomen in Libië. De fotojournalist werd sinds april vermist. De New York Times leidt zijn dood af uit een verklaring op Facebook. Volgens de krant is de verklaring afkomstig van de familie van de fotograaf. De Engelse tabloid The Sun baarde onlangs opzien met een verhaal over een Amerikaanse moeder... die haar achtjarige dochter met Botox zou hebben behandeld... Het meisje werd zo klaargestoomd voor het winnen van een schoonheidswedstrijden. Maar nu zegt de moeder dat het hele verhaal is verzonnen en dat ze door de Sun is betaald. Balletje kwam aan het rollen toen twee Amerikaanse programma's aandacht aan de kwestie hadden besteed. Um, het soms, to... me waar je het doet? Kun je op je gezicht Ja, soms doe ik het hier. En wat doe je het de botoxmoeder raakte daarna de voogdij over haar kind kwijt. Nu uit medische onderzoek is gebleken dat het kind nooit met botox is behandeld... heeft de moeder de voogdij weer teruggekregen. Sensatiekrant de Sun zegt niks te weten van de verzinsels. Volgens een woordvoerder heeft de krant volledig te goede trouw gehandeld. Playboy gaat met zijn tijd mee. Het blad komt met een nieuwe site, iPlayboy. En abonnees hiervan die kunnen het volledige archief van het tijdschrift digitaal doorbladeren. Met name de goede interviews natuurlijk. Sinds 1953 heeft het blad 130.000 pagina's gepubliceerd. Dus voor de Centerfold van 1962 of de Playmate van 1996 kunt u naar iPlayboy.com surfen. Het abonnement kost 8 dollar per maand. RTV Noord-Holland aast op de subsidie van AT5. De noodleidende stadszender krijgt kwart miljoen euro van de gemeente Amsterdam. En dat is vooral bestemd om het nieuws uit die hoofdstad te verslaan. RTV Noord-Holland wil deze taken en de bijbehorende miljoenen ook wel overnemen. Amsterdam heeft eerder aangegeven dat andere zenders vanaf 2013 zich ook kunnen inschrijven om de stadsnieuwszender te worden. Onderbreek het media even voor. Echt groot nieuws. Uh, hier is Jan van der Put. Klaas Knot, hij wordt de nieuwe president van de Nederlandse bank. Dat melden ingewijden in Den Haag. Klaas Knot, hij is nu topambtenaar op het ministerie van Financiën en hoogleraar in Groningen. Hij heeft ook internationale ervaring, want hij heeft gewerkt bij het IMF. En op het ministerie van Financiën was hij nauw betrokken bij de plannen om de cultuur bij de Nederlandse bank te veranderen. Volgens Haagse Bronnen wordt hij daarom juist als de juiste man beschouwd, Klaas Knot dus. Hij moet Nout Wellenk opvolgen, die vertrekt per 1 juli. Wellenk is 14 jaar bankpresident geweest. Vorig jaar kreeg de bank nog forse kritiek op het toezicht op de DSB-bank. Goed zo, laatste nieuws dus. Klaas Knot, dat is de man die we in de gaten moeten houden... de komende tijd als president van de Nederlandse Bank. Dan nog wat nieuws. Annie M.G. Smit zou vandaag 100 jaar zijn geworden. Google Nederland eert haar met een Jip en Janneke afbeelding... op de homepage van de zoekservice. En ook eens op radio en tv veel aandacht voor Annie. De hele nacht worden alle afleveringen van de dramaserie Annie M.G. uitgezonden. En de AVRO zendt zondagochtend van 9 tot 12 een radioversie van Annie M.G. Smit's Heerlijk duurt het langst uit. Een klein voorproefje van die radiomusical. Doe het voor mij, pap. Dan ga ik even naar boven mijn spullen halen. Ja, nog een sigaretje buiten even ademhalen. Ik kom zo. Waar is mijn kleine meid gebleven? Op een mooie Pinksterdag... Als het even komt... Kijk eens, hier zijn de spritsen voor mevrouw Nee. Leep ik met mijn dochter aan het handje in het park... Stef Visjager, goeiemiddag. Goeiemiddag. Uh, u bewerkte en uh, regisseerde dit stuk... waar uh, onder meer ook uh, Huub Stapel... jij Bokma en Chitske Rijding gaan in spelen. Uh, Huub de... van der Lubbe. Huub van der Lubbe? Ja. Wat zei ik? Huub Stapel. Ja, Huub Stapel, ja. Oh, ja, ja nee, Huub van der Lubbe ja, natuurlijk. Ja, ja, maar... ja, nee, ik had het ook gelezen ergens dus. Uh, um, voor de mensen die het werk van Annie M. G. Schmid niet kennen... waar gaat die musical precies over? Het verhaal is heel simpel. Uh, uh, hij en zij, en hij is Pierre Bokma, en zij is in dit geval Tjitske Rijdinga. Ze zijn uh, 18 jaar getrouwd en ze hebben een dochter van 16 en hij gaat vreemd met zijn secretaresse En zij zegt, uh, je moet kiezen. En hij zegt, ik kan niet kiezen. En dan zegt ze, nou, dan ga je maar het huis uit. En dan de zorgen over hun uh, 16-jarige dochtertje brengen ze uiteindelijk weer bij elkaar. Ja. Dus het is... Niet een heel bijzonder verhaal. Het bijzondere zit hem in de, ja, in de dialogen en in de typeringen... en in de prachtige taalgrappen en woordvondsten... en in de hele nee. mooie liedjes, typisch, zoals op een ty Typisch Annie M. G. Smit natuurlijk. Um, nou was het een musical. Is het moeilijk om dat dan naar de radio toe te vertalen? Dat viel mee, omdat... Uh, Annie M. Smit, dit was haar eerste musical en zij kwam uit de doorsnee hoorspelserie uh, waar ze aan gewerkt had en ze had veel cabaretteksten gedaan. En ik denk ook dat het in die tijd waren musicals niet wat het nu is, enorme lichtspectakels en dans en het was, het ging heel erg om de taal en de muziek, dus het leende zich heel erg goed voor een radiobewerking. En natuurlijk heb ik wel Dingen veranderd en moet je rekening houden met de kast dat die stemmen goed te onderscheiden zijn en heb ik dingen veranderd, maar eigenlijk ging het, ja, is het ervoor geschreven voor ja. de radio. We kunnen het zondagmorgen allemaal horen tussen 9 en 12. Hartelijk dank ja. voor de uitleg. Dag. Stefanie, ja, was dat? Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, de Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Jarenlang was hij de stem van de VPRO, Cor Galis, om het geheugen even op te frissen, zo klonk hij. De VPRO is net via Hilversum in. Ja, Cor Galis kreeg pas bekendheid tegen zijn pensioen, dat was in 1974. Toen begon hij met het aankondigen van de VPRO-programma's. En dat deed hij tot aan zijn dood, vandaag precies 14 jaar geleden. Zijn stijl kenmerkte zich door persoonlijke anekdotes en hij betrok ook zijn eigen leven vaak in de voice-overs... En dat hij verankerd is in de geschiedenis van de omroep van de VPRO... dus dat blijkt in het VPRO-gebouw... hangt een gedenksteen met de tekst Cor Forever. We leven in een jachtige en luidruchtige tijd... en de radio houdt die tijd een spiegel voor. Zo hoort dat. En zo kwam er ook jachtige en luidruchtige radio. Maar Cor is niet gek. Daarvoor loopt hij even te lang mee. Actualiteit? Natuurlijk. Lawijt? Tot je dienst. Maar er blijft meer tussen hemel en aarde. Er is van tijd tot tijd ook behoefte aan een adempauze. Corgalis met zijn markante stem. Vandaag dus 14 jaar geleden overleden. Lunch met Jurgen van den Berg. Ze noemen het een sneeuwbal die niet meer te stoppen is. De negatieve aandacht voor het hoger onderwijs in Nederland. En dat is dan vooral te danken natuurlijk aan de problemen rond de hogeschool in Holland. Reden voor twee docenten van de juridische hogeschool Avans Fontis om een vereniging op te richten. Initiatiefnemer van de vereniging van kritische hbo-docenten is docent taalbeheersing Willem-Jan van Gent. Goedemiddag. Goedemiddag. Een, een sneeuwbal niet te, die niet te stoppen is, zegt u. Is het zo erg? Ja, ja dat denk ik wel. Als je kijkt naar uh, de berichten die er in de media verschijnen en met name de toonzetting die daarin wordt gepleegd... dan denk ik dat je kunt spreken van een sneeuwbal-effect. Ja, dat, dat, dat is zonde. Dat doet niet recht aan wat er op het, op het hbo gebeurt. Er wordt gesproken van criminele organisaties. Er wordt gesproken van schrijnend gebrek aan fatsoen op de werkvloer. En daarin herkennen wij onszelf absoluut niet. Maar... En wij denken ook dat dat niet representatief is voor het onderwijs op het hbo. Nee, maar het ging toch ook vooral over in Holland? Het ging toch ook niet over uw hogeschool? Nou, dat, dat klopt. Dat, uh, niet expliciet. Maar er wordt wel voortdurend gesproken over het hbo. Dat de kwaliteit van het hbo uh, niet deugt. En het hele hbo deugt niet. Uh, het is een falen van het hbo, uh, et cetera. En uh, het, het klopt wat u zegt. Er wordt gesproken over in Holland. En het is nog sterker over een heel klein aspect van uh, in Holland. Hm. Maar als je kijkt naar de berichtgeving in de media... wordt dat uh, eigenlijk, zou je kunnen zeggen, overhaast gegeneraliseerd. Hm. Maar denkt u dat de, als... dat de mensen dat onderscheid niet kunnen maken dan? Dat die niet zien van, dat dit vooral uh, over in Holland gaat? waar dus geword, gewerkt wordt om die problemen ook op te lossen... als we Doekele Terps mogen geloven, de grote baas daar. Uh, ja. U vestigt misschien wel juist de aandacht op uw eigen school op deze manier? Nou, laat ik zo zeggen, of uh, mensen dat onderscheid niet kunnen maken, dat weet ik niet. Maar het lijkt er in ieder geval uh, op alsof de journalistiek dat onderscheid niet kan maken. Want uh, zij maken die overhaaste generalisering. Uh, zij spreken continu over het HBO, als zijnde een organisatie waar voortdurend uh, diploma's gratis worden weggegeven, waar een uh, structurele grauikultuur is, waar misbruik wordt gemaakt van overheidsgelden. En uh, zij trekken dat breed. En daar zeggen wij, dat deugt niet. Dat nee. is niet conform de cijfers, daar is geen onderzoek naar gedaan. En en daarmee ontbreekt eigenlijk de nuance in, uh, in de discussie. Nou heeft de staatssecretaris zelfs hij heeft een onderzoek aangekondigd hè, naar het hoger onderwijs. Um, ja, ik zou zeggen, als, als u niks te vrezen hebt, wat, wat maakt het dan verder uit, toch? Dan, dan blijkt toch uit het onderzoek dat het allemaal wel oké okay is? Nou, dan ga ik één, uh, één slag terug en dan zeg ik van, uh, dat is een onderzoek dat nog moet plaatsvinden. Dat weten we niet, we hebben ook helemaal niks te vrezen. Sterker nog, we zijn trots op wat we doen. Laten we dan praten over de gegevens die er wel liggen. En dat zijn op dit moment twee inspectierapporten van een klein onderdeel van het afstudeertraject van in Holland. Dat zijn vier opleidingen waarbij het afstudeertraject en zelfs nog de toetsing daarvan uh, zijn beoordeeld. Die zijn gekwalificeerd als zeer zwak, maar er zijn in totaal 1189 opleidingen. Dan praten we over zo'n exceptioneel... Heel klein uh, aantal dat je niet kunt spreken van het hele HBO. Nou, ik denk dat een uh, onderzoek, uh, zoals uh, uh, Staatssecretaris Zelstra nu heeft aangekondigd, in ieder geval kan gaan over de kwaliteit van ja. uh, het HBO-onderwijs. Want dat is nu nog niet uh, nee. getest. Hebben zich al veel HBO-docenten bij uw vereniging aangesloten? Nou, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik de actuele stand van zaken uh, niet heb. We zijn natuurlijk ook nog maar net begonnen, maar we merken wel dat het uh, reacties van de collega's uh, die wij uh, hier uh, bij de verschillende academies bij Avans in Den Bosch bijvoorbeeld hebben, maar ook in Tilburg en uh, de mails die wij daarover krijgen, dat daar wel uh, uh, animo voor is. Omdat we, uh, ja, je zou kunnen zeggen een forum creëren waarin mensen hun griepen ook kwijt kunnen. Ja, oké, okay, uh, succes met uw initiatief. Willem-Jan van Gent is dat, uh, docent taalbeheersing dus en uh, van de initiatiefnemer van de... De vereniging van Kritische HBO-docenten. Zometeen is er het Mediaforum, dat doen we met Lotte Stegeman vandaag en Dick Pels. Maar eerst is hier Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De naam is bekend, de opvolger voor Nout Welling als president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, wordt de opvolger. En de grote vraag is, ja, wie is dat eigenlijk, André Meijnenma zit hier gelukkig bij me. Wie is Klaas Knot, André? Klaas Knot, die komt uit, uh, uit Groningen. 43 jaar, studeerde economie in Groningen... waar hij ook de leerstoel bank en geldwezen bezette. Hij is sinds ruim een half jaar directeur financiële markten... bij het ministerie van Financiën. Dus het is iemand van het ministerie zelf uh, die nu doorschuift naar de Nederlandse Bank. Uh, nu alweer verkassen, zou je kunnen zeggen, na een half jaar. Heeft natuurlijk alles te maken met een wat moeizame uh, benoeming... rondom de opvolger van Welling. Uh, in ieder geval, hij werkte voor zijn overstap... Uh, naar het ministerie van Financiën ook al bij de Nederlandse Bank... want hij was daar divisiedirecteur toezichtbeleid. Hij was verantwoordelijk voor onder meer het ontwikkelen van regels... voor toezicht voor banken, pensioenfonds en dergelijke meer. Maar het is dus een man van, van binnenuit, uit de Nederlandse Bank zou je kunnen zeggen. Uh, niet helemaal, want hij is er al eventjes weg. Was er wel ooit, is er wel met die zaak. En ook een beetje van buiten, want hij zit dus nu op het ministerie van, uh, van Financiën. Ja, het is dus niet zalm, het is niet balkenende, allemaal namen die eronder deden. Waarom die eigenlijk niet? Nou ja, het er werden in het begin toen wel wat namen genoemd... een half, drie kwart jaar geleden... Uh, en toen werd een aantal namen genoemd waarvan al heel gauw duidelijk werd... die gaan het nooit, never nooit worden. Uh, toen deed de laatste maanden een, een, een rijtje van drie, vier namen de ronde... die een grotere kans zouden maken. Lex Hoogden werd onder andere genoemd, de huidige uh, lid van de raad van... Uh van de directie van de Nederlandse Bank. Er werd ook iemand van buiten genoemd, Jeroen Kremers, want in de Kamer, en Kees van Dijkhuizen. Maar dat was eigenlijk vooral onder druk van de politiek, die eigenlijk niemand van binnenuit wilde, liefst iemand van buitenaf wilde, want men, was, men vond dat er cultuurverandering nodig was bij de Nederlandse Bank. En toen ja, was het eigenlijk een beetje gissen naar waar de voorkeur uitging, want het moest wel iemand zijn met monetaire ervaring, en met nodige gewicht. Want je zit wel aan tafel, straks ook in Frankfurt, met. Uh, tientallen andere bankdirecteuren. Je moet daarmee het beleid gaan bepalen. Er werd vooral gezocht naar een, een, een monetair, economisch zwaargewicht. Nou, dat is Klaas Klopt dan uh, blijkbaar geworden. Dat is hem dus geworden. En daarom is hij op die post van uh, Nout Willink, uh, komt hij terecht. Uh, ja, dan zou je zeggen, hij is pas 43, misschien toch een beetje jong... maar dat telt dan kennelijk minder. Nee, maar men heeft ook al gezegd... misschien moeten we niet te, te veel kijken naar de oudere mannen, uh, uh, heren en dames... die misschien in de aanmerking komen... Toen Wellink 14 jaar geleden begon was hij 53, 54 jaar. Deze is 10 jaar jonger. heeft nog een, heel weg, een wel weg te gaan. Aan de andere kant moet je soms ook weer misschien wat anders gaan doen. Een andere manier leren denken. Hij heeft nodig ervaring. heeft ook bij het IMF nog gewerkt een korte tijd. Hij heeft dus bij de Nederlandse Bank ervaring opgedaan. Dus hij zegt van zichzelf ook. Ik ben een, een leerling een beetje van Wellink en haar Dus hij zit ook wel in diezelfde monetaire lijn. Dus zo beschouwd is het, is het uh, iemand die die taak prima zou kunnen. Maar je ja. moet natuurlijk een beetje nog zijn naam vestigen. Klaas Knot, we zeggen het nog maar. Wanneer begint Ontrouw die? Hij 1 juli? juli? Die begint op 1 juli. 1 dus. juli. Ja. Nou, oké, okay. het is bekend. André, dankjewel. Ik heb nog heel kort een paar andere uh, hoofdpunten van het nieuws. Westerse kledingmerken laten hun kleding nog altijd maken... in omstreden Indiaanse textielfabrieken, blijkt. De topman van winkelketen C1000 heeft een boete gekregen... van financiële waarkrond AF, AFM. Wegens uh, vertellen van uh, voorkennis. Uh, voor straf moet hij 200.000 euro... Betalen. En de prijs voor een gemiddelde koopwoning is vorige maand met ruim 2% gezakt vergeleken met een jaar eerder. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Er zijn vanmiddag zonnige perioden afgewisseld door stapelwolken. die in Limburg lokaal uitgroeien tot een enkele regen- of onweersbui. De temperatuur ligt daarbij rond een graad of 16 op de wadden. In het binnenland wordt het 19 tot 21 graden. en daarbij zal een zwakke, later matige westenwind. Vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het af tot een graad of 6. Lokaal kan in het binnenland ook een enkele mistbank ontstaan. Ook morgen, zaterdag, is er veel ruimte voor de zon. Later op de dag wordt die afgewisseld door stapelwolken, maar het blijft wel droog. Met 20 tot 24 graden wordt het morgen iets warmer dan vandaag. Zondag volgen er dan enkele regen- en onweersbuien... die in verband met de droogte meer dan welkom zijn. De dagen daarna is het opnieuw droog en zonnig lenteweer. AWB Verkeersinformatie, 13 files, 37 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Eemnes en Eembrugge, 5 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... tussen Noorddorp en Zoetermeer, 2 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum... tussen de, bij Nieuwendijk, 5 kilometer... en voor de brug bij Gorkum, 4 kilometer. Dit is Radio 1, lunch, het Mediaforum. Vandaag met Lotte Stegeman, die is hoofdredacteur van Seven Days en Week, En Dick Pels, socioloog, directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Publicist ook. Welkom allebei. Kijken jullie wel eens naar, uh, help mijn man is klusser, Lotte? Uh, vanochtend nog. <lacht> <lacht> Omdat wij dat hadden gevraagd. Ik heb het wel eens vaker gezien, ja. Dit was denk ik kom eens voorbij, ja. Je ja. ja. ja. ja. gaat er niet voor zitten, hoor. Nou, gisteren verschijnt, ik heb het gisteren ook helaas even gemist, maar het schijnt echt, uh, nou ja, of een diepte of een hoogtepunt, het is maar net van welke je er bekijkt, uh, te zijn geweest. Uh, Bramme, dat, dat is erop gebaseerd dat vrouwen worden geholpen die het getimmer en geklus van hun man uh, niet meer aankunnen. En een klussende man, uh, dat die serieus lastig kan zijn, dat werd dus gisteren pijnlijk duidelijk in de uitzending jouw schuld, maar ik kan niet meer. We ik ben zo lang doorgemoldderd. Ik kan niet verder. Ik kan echt niet meer verder. Ik vind het zo erg dat ik dit heb moeten doen. Ik vind het gewoon ook vreselijk. Ik zie geen andere uitweg meer. Ja, een andere tekst van deze mevrouw was: ik heb het gevoel dat ik langzaamaan aan ga. Wat vind je ervan? Ja, als je het zo hoort, lijkt het wel goede tijd en slechte tijd. Ik vond, ik vond echt, het echt een zwaar dieptepunt. Uh, niet alleen voor die vrouw, maar ook, ook voor mij. Ik moest me ook... Ik zat vanochtend te kijken... en ik dacht, ik moet blijven kijken, want ik moet weten waar dit over gaat. Maar ik had het gevoel dat ik naar iets aan het kijken was... waar ik zo geen deel van de uit moest maken. Het was ja. echt En het is soort... gewoon op de nationale tv, hè, Dom? Ja, het is, het, is, het, is een, het is een soort real life in therapie... maar dan met een, met een ongeschoolde therapeut, John Williams... die daar ja. Ja, met haar uh, zit te praten. Ik Pel, als je dit zo hoort, heeft die vrouw misschien eerder een psycholoog nodig... dan zo'n zo John Williams, die helpt met klussen. Ja, maar nou, ze ook een goede cluster nodig. Dat gelukt. Nee, je ziet de camera niet. Hè? Uh, en ik denk dat die een grote invloed heeft. Ik bedoel, als er een camera op mensen wordt gezet. en er komt inderdaad zo'n John Williams langs, uh, die het ook lekker gaat rekken. Uh, dan gaan mensen zich anders gedragen. En uh, dat gebeurt in dit geval ook. Dus, dus ze gaat heel snel, tenminste zo, zo is het programma gemonteerd... heel snel door het lint uh, huilen. En dat wordt dan aangehouden. En dan, dan duurt het dus heel lang. En dan zit die John Williams die zit er wel eens dus een beetje empathisch bij. Maar het duurt, uh, het duurt en duurt en duurt. En dat laat hij dus uh, gewoon gebeuren. En uh, dat is verkeerd. Dus dat programma is gewoon emo-tv. Televisie is ook emotie, dat kun je niet vermijden. Uh, maar dit, dit programma... dat dat stuurt erop aan en dat gaat nu over de grens. Want is er een verantwoordelijkheid voor de makers inderdaad? Moet je soms ook gewoon mensen tegen zichzelf beschermen? In dit geval vind ik dat absoluut... Uh, die vrouw heeft uh, waarschijnlijk volslagen terecht... De, psychisch hier zo'n klap van gekregen. Dat, dat die zich misschien ook niet helemaal realiseert... wat voor consequenties het heeft als ze op tv... ook nog eens uh, de, de, de, dit op zo'n manier... Uh, ten uiting brengt. En daar komt ook nog bij... Uh, wat je in dit fragment niet hoorde... is uh, dat haar kind eigenlijk ook de hele tijd erbij zit. Een jong meisje vertelt op een gegeven moment ook... Um, nou, papa die zegt elk jaar met oud en nieuw... dit jaar wordt het anders en dit jaar uh, maak ik het af. En, uh, en dan gebeurt het toch weer niet. De teleurstelling van het kind en het kind zit erbij... als die moeder maar de hele tijd huilt. Ik ja nee ik, ik kreeg er echt ontzettende kriebels van. Ik vind dat je daar als programmamaker echt wel... wel beetje meer verantwoordelijkheid. Denk ja, dan ik heb heen. nog niet gezien hoe het afliep. Maar ik zou dus één klein fragment van die man. Uh, die militair die moet natuurlijk zijn schepje pakken. En heel diep gat graven. En, <laughs> en dat, nee, maar dat is ook een slachtoffer, toch? Ja, uh, zeker. Lijkt ja. Dus ik weet niet hoe het is afgelopen. Ja. Ik geloof dat die badkamer is gemaakt en, en alles uh, goed komt. Maar uh, ja, vijf minuten later is, is er een scheiding. Weet je? Dus dat soort, dat soort dingen. Uh, uh, uh, dat je gewoon mensen zo aan het randje brengt. Uh, uh. Uh, op de rand van een ja. scheiding, zeg maar. Ja. Dat je dat zo op... Uh, maar uh, dat doen ze toch ook vooral zelf. Die mensen. Ik bedoel... nee, nee, ik vind dat je... je moet meer verantwoordelijk. Zijn. Dat vind ik nou populisme. Hè? Dat je zegt de mensen zijn autonoom... en die weten wat ze te wachten staat op die televisie. Dat weten mensen gewoon niet. Hmm. Mensen weten niet wat ze overkomt. Dat zie je in alle televisieprogramma's. Hmm. Ook in talkshows. Yes. Lotte, jij schreef ooit een column geloof ik... Help mijn kind is te dik... Ja, dat klopt. Dat was een, naar een van een, een andere uh, hulpprogramma. Er zijn meer van die hulpprogramma's, maar het ging ja. er ook eigenlijk over dat jij je verbaasde over dat mensen dat allemaal zo uh, in de open gooien. Van ja, de... en eigenlijk nog een stapje erger. Want daar, uh, de, of het nou uh, beter wordt daarna die kinderen of niet, dat kan ik niet zeggen. Maar daar is het hele idee. Dus uh, kinderen zijn te dik. Uh, en ouders die, uh, die weten het niet meer, zijn ten einde raad, wenden zich tot een programma waarin ze een, een, een afvalrace aangaan met hun kind. En dat kind, ik, ik, ik zag de eerste aflevering, ik was echt, ik was echt een beetje geschokt. De kinderen worden dus, zijn vrij dik, worden in onderbroek op tv gezet. En eh, worden, het wordt breed uitgemeten wat ze eten. Het komt heel duidelijk naar voren in dat programma... dat ouders eigenlijk geen idee hebben wat slecht is voor een kind... en wat goed is voor een kind. En, en, en om juist zo'n kind, helemaal zo'n kind... zo kwetsbaar op tv neer te zetten, dat, dat vind ik niet oké. Okay. kind dat daar zelf niet om vraagt, uh, Dick Pels? Nou ja, uh, we moeten dat, uh, dat paternalisme maar eens gaan uitvinden... als ik dat zo zie. Hè. Dus ouders die hebben geen gezagspositie meer, blijkbaar. Uh, dus uh, ik vind het niet erg dat, dat het probleem wordt getoond. En ook, dat kan ook best nee, worden gedramatiseerd. Want dat is een steeds groter probleem aan het worden, die obesitas. Zeker bij jongere kinderen. Mm. Dus dat is, hebben we een groot probleem. Oh, uh, ook in de cultuur. Maar ik denk dus dat dieper zit... Uh, ja, dat ouders toch te weinig uh, uh, gezag uitoefenen. Uh, en die gezondheidsmaatstaven uh, aanleggen. Ja. En dat dus zelf... Ja, ze worden nu op, op, op een nare manier op aangesproken. Ik vind het ook verkeerd hoor, dat je die kinderen dan zo laat zien. Nou, absoluut. En ik kreeg heel dat je het vierkind kind speelt. Ja, hè? ik kreeg heel Kritiek op die column, uh, uh, heel veel uh, mensen die, uh, die mij verweten dat ik uh, geen begrip heb voor ouders die, die daar nou helemaal niet zoveel van weten en, en, en die dat allemaal nog moeten leren. Terwijl mijn gevoel is, uh, uit, uit wat voor milieu je ook komt. Uh, je zou toch op zijn minst je kunnen inlezen in wat goed is voor je kind. En wat ze weten niet. Dus wel dat, de weg naar is... zo'n programma te vinden, kennelijk. En niet de weg nou, dan naar uh, hulp. Ze om, doen om... het niet zelf. Ze geven het over. En ook nog eens voor heel Nederland. Ja. En, en daar heb ik echt grote problemen ja. mee. Want volgens mij kan iedereen uh, ontdekken. Wat, wat, dat Chocomel niet goed is. Dat Red Bull niet goed is. Dat je je kind beter water of, of, of een light drankje kan ja, geven. Ja. Daarover gesproken. Dat is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Want er is kritiek gekomen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Uh, dat heeft uh, te maken met het programma uh, Adam en Eva. Dat was die dramaserie, Is een aantal weken achter elkaar uitgezonden. Uh, de, de stap uh, is dat. Hè, die vindt dat uh, de makers te lichtzinnig zijn omgegaan met alcohol. Bijvoorbeeld. Uh, in die serie moedigt uh, personage Harm Jan. Dat was een beetje die homo die uh, een beetje rondom die twee hoofdrolspelers dartende, zeg maar... die moedigt dan uh, de hoofdrolspeelster aan om een wijntje te nemen... terwijl die weet dat ze in verwachting is. Uh, wat moeten we hiermee, Dick Pels? Ik vind het wel een heel uh, tuttel uh, ding hoor. Uh, dat kijkers zich daarna storen. En dat ze dan hier de programmamakers. Ik vond nou die serie een lichtpuntje. Uh, hè, want Nederlands drama is meestal zoiets als. Dat ziet eruit als Nederlands drama. Dus Nederlandse acteurs die spelen alsof ze Nederlandse acteurs zijn. En dit is, was een heel natureel uh, ding. Uh, wat snel ging en goed en heel dicht op de werkelijkheid zat. Wel opgeleukt. Uh, en da daarin komen dit soort dingen voor. En uh, dat is toch niet. Dan denk ik toch niet dat dat nu alles van een en, en aan de alcohol gaan Maar, maar die, die zo man die programma. zei van... Uh, neem toch gewoon een wijntje, want ach, daar wordt de feutus ook alleen maar vrolijk van. Uh, is dat dan ja. een vo voorbeeldfunctie van zo'n serie? Mensen dat zien en denken van, oh ja, dan kan het kennelijk wel. Nou, dat is, dat is de hele discussie. Moeten de media een voorbeeldfunctie hebben in deze? Het is, het is natuurlijk een dramaserie. En het is iets wat uh, in real life ook gebeurt. Ik, ik kan me ergens niet voorstellen dat er heel veel vrouwen kijken... en denken, goh, nou, dan, dan kan ik het ook wel. Als dat wel zo is, dan, dan, dan is het misschien een probleem. Het enige wat ik lastig vond... is dat de programmamakers... Uh, die, die uh, verdedigden uh, die keuze in een brief. En uh, vertelden erbij dat het programma... wel een educatief karakter heeft. En dat maakt weer dat ik, dat ik ga twijfelen. Want als iets echt een expliciet educatief karakter heeft... dan... Ja. Zou je je kunnen gaan afvragen of je niet moet. Ik heb het educatieve ik karakter ook totaal niet opgekregen. Nee, ik wist hoor. dat ook niet hoor. Het stond in trouw Ik zou niet dus weten ik, waar uh... het in zat dan. Nee. In, nee. Uh... nee. Uh, dit is natuurlijk wel een discussie van alle, alle tijden ongeveer. Ja. Hè? Ik bedoel, vroeger op tv we, zat je gewoon in, in talkshows, zaten mensen gewoon te roken bijvoorbeeld. Nou, dat, is dat, zo, dat gebeurt nu tegenwoordig echt ja, niet meer. Nee, maar goed, dat, dat is een hele grote omslag in, uh, in het beeld, in de cultuur ja. ook. Maar uh, drinken, stond niet uh, drinken is toch net zo erg? Drinken is uh, potentieel net zo erg. Ja. Ik, ik, ik vond deze tekst uh, een beetje ironisch klinken. Ik geloof niet dat. Mensen kunnen toch ook wel gewoon een beetje de dubbele bodem zien. En, en zo'n tekst zien als een tekst van een acteur. En gaan toch niet meteen massaal uh, naar de slijterij uh, als van een Te is. Ik vind ja. dit, dit ietsje op de rand. Ja. Ja. Maar het is ook maar een voorbeeld. Als je dit afkeurt, dan moet je naar heel veel gaan kijken: naar, naar vreemd gaan in series, naar uh, ja. de, de, de, de, drugs gebruiken in series. Zolang het drama is, ja. dan is het toch heel wat anders. Nog iets anders is, uh, we, we hebben daar ook iets van laten horen. Er was ineens heel veel aandacht voor de gebitten van onze kinderen. Uh, de kwaliteiten van Holt achteruit. Uh, menig ouder zal zich een hoedje zijn geschrokken... van alle reportages die te zien waren. Uh, gaatjes in de tanden van vier tot vijfjarigen. Um, in maart leidde een soortgelijk bericht van tandartsen... eigenlijk uh, helemaal niet tot uh, allerlei uh, ophef in de media. Waarom nu ineens wel? Dat is de vraag. Hebben jullie er aandacht aan besteed in de kranten? Uh, nee, de deadline was al... Uh... Voorbij. Anders hadden we, het, ik denk dat we het volgende week wel meenemen. Ja. Ja. Um, Hoe kan het dat het ineens dan zo uh, overal wordt opgepikt? Beter PR-bureau? <laughs> dat, dat zou kunnen. Ja. Uh, timing. Ik, de, ik denk echt dat het timing is in, in dit soort gevallen: uh, een gat waarin iemand het oppikt en waarin, waarin het overal terechtkomt en uh, heel groot wordt. Want ja. het is heel groot nieuws. Dus ik, ik heb geen idee waarom, waarom wij het ook niet hadden in maart. Het dus is nou, voorbij gegaan, denk ik. Maar ik wel van schrok van die foto's in de Volkskrant vanochtend. Van Ach, die, dat is echt verschrikkelijk. Echt vreselijk, hoor. Als je nu denkt over een <lacht> schok dan kun je het wel bereiken door dit soort van uh, <lacht> gebiedjes. Nee, de, want kijk, ik heb uh, laatst met mijn tandast over. En die, die zei zoiets van. Boven de 45 hè, dat is gewoon, hebben mensen oude gebieden. Dus ik heb zo'n oud gebied. Dat is ja. een beetje gelig en zo. En er zit heel veel rommel in en, en zo vulling. <lacht> en daaronder hebben mensen allemaal de dus stralen. Dat zijn allemaal engelen. En hebben allemaal hè. Dus het is een enorme schok om. Nu te zien dat nog een generatie daar, daaronder... Uh, had uh, dat had zo... is... zo... is... nooit zoiets gezien. nooit nee. Maar het is toch gek. In Maarten en Kop was toen uh, kinderen slechte poetsers. Uh, de, de, he, en nu ineens, uh, ik geloof Nieuws, een reportage over alle kranten kwamen ermee. Maar ik vind het ook gek. Hè? Want toen was het, kinderen zijn slechte poetsers. En wat verwacht je? Het gaat over melkgebitten. En kinderen gaan wisselen vanaf hun zesde. Wat verwacht je van een kind van vier? Dus ik, ik weet niet, misschien was de insteek toen raar of zo. Uh, dat, dat... Maar vind je niet dat het dat misschien hetzelfde probleem... van uh, ouders die het uh, te druk hebben of zo, of uh, geen zin hebben... Uh, die ook onvoldoende gezag uitoefenen? Nou, dat lijkt een beetje een algeheel probleem bij ouders te liggen. Een op, beetje een opvoedingsprobleempje. <laughs> ja, ja, dat Noll? gevoel ik wel, want ja, ja, ja. Het, die ouders moeten dat doen. Die moeten die tanden poetsen, en twee keer per dag. En ik weet niet... Waar je verder op moet letten allemaal, maar... maar... Maar nog even over de media insteek dan, want er zijn toch ook genoeg andere dingen. We hebben een hele discussie over Griekenland, uh, Strauss-Kaan met zijn IMF. Uh, ja, maar dit, van... is wat, dit is iets wat iedereen, uh, in, in ieder geval een enorme grote groep in Nederland aangaat. Veel meer dan Strauss-Kaan, wat ik eigenlijk een mm. beetje overdreven vind. Dus eigenlijk was dit een heel goed onderwerp om het even goed uit te spitten. Absoluut, absoluut. Ja. Groot. Nou, dan zijn we het daarover eens op het eind. Mm -hmm. Hartelijk dank. Lotte Stegeman en Dick Pels, onze bijdrage. Voor jullie bijdrage, moet ik zeggen, aan dit, aan dit mediaforum. Dit is Radio 1. Lunch gaan we gelijk door naar de andere kant van de tafel, want het is vrijdag en dan uh, hebben we altijd een beetje haast. Want dan zou het maar zo kunnen dat er een beslissingsronde komt. Uh, 60 punten namelijk, dat is de te kloppen score in de Nationale Nieuwsquiz. En Jos Teriele Riele uit Heer Ugo 63 jaar, is de laatste kandidaat die die 60 uit de boeken kan uh, spelen. Welkom. Hoi. Uh, wat doet u? Uh, u heeft in het onderwijs gewerkt, begreep ik. Ja, 43 jaar... En uh, sinds uh, ja, dit jaar, zeg maar 1 januari, met uh, vervroegd pensioen. Maar in het basisonderwijs, waar ja, die kinderen ja. dus hun, hun tanden niet goed poetsen. Uh, uh, inderdaad, ja. <laughs> dat klopt, ja. Het ontbreekt er nog een net en dat ze zeggen, nou, dat moeten ze dan op school maar doen uh, of zo. Nou, ik heb ook een gebitje hoor, dus... Uh... <laughs> ja. ja. Oké, okay, nou, um, u hebt de, de handen vrij, neem ik aan, om, om het nieuws ook een beetje te volgen dan nu. Ja, ik heb heel erg geleerd uh, gisteren en nou, vandaag, ja. We gaan eens kijken hoe ver u komt. 60 ja. punten, dat is de uitdaging. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. Mark, ooit was ik jouw mentor. En ik moet zeggen, je was een hele goede leer. Fijn dat je zo goed hebt opgelet. En wij hopen dan ook dat het kabinet nog een paar jaar doorgaat. Daarna mag hij best het stokje aan zijn oude leermeester overdragen. Hij speelt en zijn kabinet speelt met vuur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 Hier dus vraag 1. Zo verliet een van de fractievoorzitters voor korte tijd de vergaderzaal... omdat PVV-leider Wilders de term islamitisch stemvee gebruikte. Wie was die fractievoorzitter die, gevolgd door zijn fractie, wegliep? Dat was Emil Roemer van de SP. En dat is goed. Roemer vond de opmerking van Wilders uh, overigens gericht aan het adres van Job Cohen... zo beledigend voor moslims dat hij geen goesting meer had om verder te luisteren. Vraag 2. Zelfbenoemd leermeester Wilders vergeleek Rutte in de kwestie Griekenland... ook nog met een dier. Welk dier was dat? Ai, daar moet ik het antwoord schuldig blijven. Het is een ezel. Ah, ja. uh, degene ja. die geld pompt ja. in Griekenland is een ezel, zei ja. uh, Wilders. Uh, ja, die stoot zich over het algemeen niet Klopt. zo vaak aan ja. dezelfde stenen. Um, we gaan naar vraag drie. Vroeger gebeurde het geregeld dat bijna de hele Kamer even in de wandelgangen stond. Namelijk als Hans-Jan Maat sprak. Van welke partij was deze tamelijk rechtse politicus van 1989 tot 1998 fractievoorzitter? Ja, van een... Uh... Ehm. Um, ja, was van een nationale, nationale partij. Maar hoe heet het ook alweer? Jan Maat, Jan Maat, Jan Maat. Hij zit ver weg, zie ik. Ja, ja, hij zit heel ver weg. De Centrum behoefte... Democraten, de CD. Ah, was de Centrum was het. Democraten, ja. ja. Inderdaad. Nou, Vra aanvraag, Vraag 4. De vraag met een geluidsvraag. Luister goed. Wie is hier aan het woord? De regering vindt dat podiumkunst voor de welgestelde is. En die kunnen makkelijk 13% meer betalen. Een kabinet die wat zo praat over kunst, is bijna gevaarlijk. Nou, we worden een gokje, maar ik denk jou van den Ende. En dat is goed hoor. De producent kreeg gisteren een maatschappelijk eredoctoraat. voor zijn pioniersrol in het live entertainment... en voor zijn bijdrage aan de cultuur in Nederland. Vraag 5. Welke universiteit eerder van den Ende? Eh. Uh, nou, over een gokje. De Erasmus-Universiteit. Nou, Uzie, u bent goed in het gokken oh, trouwens. Oh, ja, ik ja, ongelooflijk. <laughs> het was inderdaad de Erasmus-Universiteit in Rotterdam. Laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. U krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. Dus we zoeken een naam zo meteen. Uh, als u weet wie het is, dan onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Ik ben nogal dogmatisch. 3. Mijn naam suggereert dat ik van Duitse adel ben. Twee. Over mijn vorige film, Antichrist, was ook al gedoe. Uh, stop. Uh, dat is uh, Lars van Trier. En dat is uh, goed, ja. ja. Ik ben nogal dogmatisch. Dat heeft ermee te maken dat hij een van de oprichters is van de Deense Dogma-filmclub uh, eigenlijk. Die uh, aan de hand van tien strikte regels, dogma's dus, uh, de films maakte. Uh, op de filmacademie gaven zijn medestudenten hem de bijnaam Von Trier. Dat was een plagerijtje, omdat, hij, uh, omdat Von een adellijke achtergrond suggereert. Terwijl dat in tegenspraak is met de communistische achtergrond van zijn ouders. Nou, die vertolking van Antichrist in Cannes dat liep ook al uh, uit de hand. De journalisten liepen toen weg. En deze Von Trier die is uh, nogal over de tong gegaan... vanwege zijn uitspraak over Hitler op het filmfestival van Cannes... en is daar tot persona non grata verklaard gelijk de kansen voor zijn nieuwe film ook uh, naar beneden bijgesteld... Ja, uh, voor het winnen ja. van de prijzen daar. Uh, de factor is vijf. Uh, dat betekent dat uh, bij twaalf vragen goed uh, we een gelijke stand hebben. Dus twaalf vragen of dertien goed hebben zometeen. En dan gaat u er met de winst vandoor. We gaan het best doen.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 Vandaag luidt de stelling: De PVV moet haar gedoogsteun aan de coalitie intrekken. Nou ja, we hebben het er net in de, de quiz ook al over gehad. Uh, gisteren dat verantwoordingsdebat, Er kwam het tot een clash. Het gaat allemaal over de kwestie Griekenland. De PVV vindt dat daar geen cent meer naartoe moet. Het kabinet denkt er heel anders over. en Wilders liet zo af en toe tussen de regels doorblijken dat hij dan misschien die gedoogsteun maar eens gaat intrekken... als uh, het kabinet op deze weg doorgaat.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 Wordt het John Caprino of wordt het Jos Teriele... de weekwinnaar van de Nationale Nieuwsquiz? Uh, dan moet er nog wel even wat gebeuren, uh, meneer Teriele. Want ik heb het al gezegd, 12 vragen minimaal goed. Dan komt er een beslissingsronde. Bij 13 of meer bent u gewoon de weekwinnaar. Ja. Dus dat is de uitdaging. We moeten namelijk op 60 punten uitkomen. U kent het procedé, 90 seconden de tijd, veel vragen. Als u het antwoord niet weet pas roepen, dan stel ik snel de volgende vraag. Laten we snel ja. beginnen, dan kijken we waar het schip strandt. De Nationale Nieuwsquiz. Waarvan drinken Nederlanders na de Finnen en de Zweden het meest per persoon? Pas. Melk. De luchthaven van Manila wordt geteisterd door welk soort insecten? Bijen. Is goed. De Curaçao's atleet Martina gaat voortaan voor welk land uitkomen? Nederland. Is goed. In welk Europees land demonstreren steeds meer jongeren op pleinen tegen de werkloosheid? Spanje. Is goed. Christine Lagarde maakt volgens kennis een goede kans om directeur te worden van welke organisatie? IMF. Is goed. Op een pas geplaatst beeld van wie uit de veel Italiaanse kritiek omdat het voor geen meter zou lijken? Uh, de paus. Dat is goed. Ondanks extreem hoog water houden de dijken langs welke Amerikaanse rivier nog stand? Mississippi. Is goed. De prijs van 25 miljoen dollar uh, die op Wiens hoofd stond wordt waarschijnlijk niet uitbetaald. Osama Bin Laden. Dat is goed. Jan-Peter Balken gaat zich sterk maken om geld bij elkaar te krijgen voor wat in ontwikkelingslanden? Pas onderwijs. Welke drievoudig Olympisch kampioen gaat het vrouwenschaatsen team van Liga leiden? Yvonne van Genuch. Dat is goed. Wat is de naam van de partij die de lokale verkiezingen in Zuid-Afrika heeft gewonnen? ASC. Is goed. Israëlische premier Netanyahu heeft negatief gereageerd op een tv-toespraak van wie? Obama. Dat is goed. Festival Eurosonic Noorderslag in Groningen richt zich begin volgend jaar op welk land? Pas. Ierland. Welke club heeft trainer Ton du laten weten... dat hij niet met hem verder wil? FC Utrecht. Dat is goed. Welke minister staat toe dat de transportsector... met extra lange en zware vrachtwagens gaat rijden? Schultz. Dat is goed. De VVD botst in de Kamer met welke andere partij over Griekenland? Uh, PVV. Dat is goed. Fernando Alonso heeft zijn uh, eind 2012 aflopende contract... met welk team met vier jaar verlengd? Ferrari. En die zit nog net in de klap. Het is echt spannend. Uh, wat denkt u zelf? Brof. Nou, misschien een gelijkspelletje. Ook 12. Zullen we eens kijken naar de kandidaat uh, die tot nu toe de hoogste was uh, in ieder geval. 60 punten had hij. John Caprino aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Hebt u mee zitten turven? Ik heb mee zitten turven. En? En ik denk dat Jos de winnaar is. Want? Hij heeft de 13 of 14 gedacht. Ja, 14 waren het er, ja, er inderdaad. 14, ja, inderdaad. Ja, inderdaad, ja. gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Nou, dat is heel sportief van u, meneer Caprino, want ik dacht hij gaat het gewoon redden. Ja, dat dacht ik ook, maar ja. Ja, ja. Nee. It's all in the game. Komt die Jos de Riel even voorbij oh, op vrijdag? Sorry. Sorry hoor, Nee, maar hij heeft, heeft het goed gedaan. Nou ja, u ook. Dus u kunt met opgeheven hoofd door Den Haag lopen, want uh, prima gespeeld. Maar ja, er was er net eentje iets beter. 14 vragen goed, inderdaad. Komt u op 70. Ja. Lekker. Uh, nou. Toch een prettig weekend, meneer Caprino. Dank u. En over een tijdje gewoon nog eens een keer weer meedoen. Oké, okay, dag hoor. Dag. Uh, ja, gefeliciteerd. Dankjewel. je wel. Hartstikke lekker. Die die dat de kanon ging als een uh, trein. Ja, dat ging prima, ja. ja. Als een kanon oh, zou ik ben. een ben beetje bijhouden. Ja. Uh, Keurig gespeeld. 300 euro mag ik zo meteen meenemen in de achterzak. En uh, nog de andere prijs ook. Dus twee kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio en uh, een mok van het programma. En wat gaat u met het geld doen? Nou, we gaan morgen naar Valencia. Dus ik denk dat we daar een keer lekker van uit gaan eten. Nou, dan is het, is het helemaal goed besteed. Ja. Veel plezier daar in Valencia. Dankjewel. En een mooie dag. En een goede reis terug ook. Oké, okay, Hij is de weekwinnaar van deze week, dus uh, dan weet u dat vast. We melden ons straks om kwart over één weer. Dan gaan we praten over het uh, jarige Flevoland. Want uh, die provincie bestaat alweer 25 jaar. En de vraag is, hoe is het eigenlijk met de toekomst? Dat zometeen, nu het NOS Journaal.